5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Doden bij vliegtuigongeluk in Rusland. Opnieuw mensen van Zandmotor bij Den Haag gehaald. En Afghaanse jongen buiten levensgevaar. Het weer vanuit het westen: regen. Morgen wordt het een onstuimige dag. Zuidwestenwind is in het binnenland vrij krachtig. En krachtig tot hard in de kustgebieden. En vooral in de kustprovincies Buien. Het wordt ongeveer 8 graden. Op Oudejaarsdag is het bewolkt. Een vliegtuigongeluk in Rusland, in Moskou. Daar zijn doden bij gevallen. Correspondent David-Jan Godfra, wat is er gebeurd?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 Ja, dat was een geluk bij, het ongeluk, als je, bij een ongeluk, als je het zo mag zeggen. Er waren maar acht mensen aan boord, de twee piloten en het cabinepersoneel. En dat was omdat het vliegtuig net een lading toeristen had afgeleverd in Tsjechië... om, om daar auto, auto nieuw te vieren. Kijk, als het vliegtuig had volgezeten, dan was de ramp natuurlijk veel groter geweest. En je had het over een, een tweede landingspoging al. Is iets bekend over de oorzaak? Nou, ja, daar valt het zo kort na het ongeluk natuurlijk nog niet zo heel erg veel over te zeggen. Het, het onderzo onderzoekscomité dat meteen is ingesteld kwam razendsnel met het bericht dat de piloot een fout had, had gemaakt. Maar dat is later genuanceerd. Dat is nu een van de mogelijkheden die wordt onderzocht. Het kan ook aan het weer hebben gelegen, want het waaide nogal hard. Maar er kan ook sprake geweest zijn van een, van een technisch mankement. De Russische Rijksluchtvaartdienst die heeft al eerder gewaarschuwd voor dit type vliegtuig dat er iets mis zou kunnen zijn met het remsysteem. Ja, een ongeluk met een toestel van een Russische maatschappij... laat ik het zo zeggen, dat hoor je niet voor de eerst. Nee, de Russische luchtvaart heeft een, heeft een slechte naam. En niet helemaal ten onrecht. In de afgelopen twintig jaar is het bijna veertig keer voorgekomen... dat een, een Russische maatschappij bij een vliegeram betrokken is geweest. En dat was ja, vaak om, omdat het toch met, met stok oude vliegtuigen wordt, uh, wordt gevlogen. Nou, daar lijkt u nu in ieder geval geen sprake van. Die uh, Tupolev 204 is een redelijk nieuw model. En dit was ook nieuw aangeschaft door die, uh, door die luchtvaartmaatschappij. Dus uh, ja, daar zal het waarschijnlijk niet aan liggen. Maar ja, wat dan wel, dat moeten we. Dus afwachten. Correspondent David-Jan Godvoort. Voor de tweede keer in korte tijd zijn mensen van de zandmotor gehaald. En dat is een kunstmatig schiereiland in de Noordzee bij Den Haag. Een vader, een moeder en twee jonge kinderen merkten vanmiddag opeens dat ze door hoogwater waren ingesloten. Annelies Engelenburg van de veiligheidsregio Haaglanden. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gezin belde 112 en de hulpdiensten kwamen kijken. En wat hoffen ze daaraan? Nou, de collega's van de brandweer die daar als eerste waren... zagen werkelijk eh, bijna banaal zwaaiende mensen eh, in het water staan... of op een klein eh, zandplaatje in het water. En hebben, zijn daar vandaan direct zwemmend, wadend naar die mensen toegegaan... om ze gerust te stellen en eigenlijk aan de praat te houden... totdat de eh, redders die wat eh, meer konden doen... dat waren in dit geval mensen van de reddingsbrigade met jetski's... het gezin eh, binnen de vaste wel konden helpen. En hoe waren ze erop terechtgekomen? Dat is me niet helemaal duidelijk. Het was prachtig weer, dus een strandwandeling uh, zou heel goed het verhaal kunnen zijn. Een paar weken geleden hadden we het ook, hè? er was een groep tieners... die uh, ook verdwaald raakte op die zandmotor. Ja. Is het zo'n gevaarlijke plek? Uh, nou, ja, daar blijf ik een beetje stil op. Dat uh, weet u niet. Nee, nou ja, strand kan per definitie gevaarlijk zijn. Dus, dus mijn antwoord gaat vast niet goed zijn en ook niet fout. Want het, het is een schiereiland, dus het ligt voor de kust. Dus ik kan me voorstellen dat als je de vloedlijn volgt... dat je dan automatisch op die zandmotor terechtkomt. Als je dat niet weet. Ja, dat kan. Ja. U heeft er geen verklaring voor, begrijp ik. ik. Nee, ik heb er geen verklaring voor. Tussen alle kanten uh, worden er zaken aangegeven. En uh, ja, er stopt dus een stuk strand uit. En, en wordt het nu onderzocht, want toch is iets niet duidelijk... als dat in korte tijd twee keer misgaat. Ja, dat kan best, maar dat weet ik echt niet. Ik kan heel veel vertellen wat de brandweer daar doet en heeft gedaan. Ik heb de informatie wat de collega's van de reddingsbrigade... dus die ze met de Jetski's mensen wezen redden. En hoe het verder beheert en hierna gaat, dat is niet aan mij. Dan gaan wij daar verder achteraan. Dank u wel, Annelies Engelenburg van de veiligheidsregio Haaglanden. De Afghaanse jongen die deze week door Nederlandse militairen werd aangereden... is na een nieuwe operatie buiten levensgevaar. De jongen raakte maandag ernstig gewond toen hij plotseling de straat overstak... en werd geraakt door een panzervoertuig. Het ongeluk gebeurde in Kanabat, in het noorden van Afghanistan. De jongen werd samen met zijn familie overgebracht... naar het militaire ziekenhuis in Kunduz... waar de Nederlandse militairen gestationeerd zijn. In het oosten van Pakistan zijn de afgelopen dagen vermoedelijk 33 mensen gestorven na het drinken van hoestsiroop. In november kwamen in Pakistan ook al 23 mensen om door een dodelijke hoestdrank. Slachtoffers zijn in beide gevallen arme Pakistanen en drugsverslaafden. Ze drinken de siroop die een synthetisch morfinederivaat bevat om high te worden. Een onderzoek moet uitwijzen of de slachtoffers te veel siroop dronken of dat de drank ook in klein hoeveelheden schade veroorzaakte. Verkeersinformatie. Tamara Borgemans bij de AWB, Hoe is het op de weg? Het valt mee. Ik heb één file. En die staat op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Voor knooppunt Paalgraven drie kilometer. Daar is eerder vanmiddag een vrachtwagen in de sloot beland. Die wordt er nu uitgehaald. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om half zes weer vrij is. Tot die tijd kan het verkeer richting Den Bosch en Eindhoven omrijden. Dat kan vanaf knooppunt Valburg. Volgt aan de Borde Rotterdam over de A15 en de A2. Dan nog een keer de hoofdpunten doden bij vliegtuigongeluk in Moskou. Voor de tweede keer in korte tijd zijn mensen van de zandmotor gehaald. Een kunstmatig schiereiland in de Noordzee bij Den Haag. Een Afghaanse jongen, buiten levensgevaar. De jongen was aangereden door Nederlandse militairen in Afghanistan. Dat was hem, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de collega's van Langste Lijn met het vervolg van de schaatsen. Het NK Allround.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 Bekijk onze rendementen op alex.nl. Alex, resultaat geldt. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. En Radio 1, langs de lijn. langs de lijn, nog tot zes uh, uur. Het wordt een mooi uurtje schaatsen. Laten we maar gauw even gaan kijken... Waar we zometeen met de gasten hier aan tafel. Luc Blijboom, Tom Boots en Jochem Uitenhagen doorgaan praten over dat wat er de afgelopen weken is gebeurd. Zoals gezegd, Sebastian Timman in Tialf, de 5 kilometer. Met Bob de Jong op dit moment in de baan. Bob de Jong, die de 500 meter natuurlijk niet goed kan rijden. 23e werd hij eerder vandaag. Maar wel altijd goed is om de 5 kilometer bezig aan zijn 14e Nederlands kampioenschap allround. Hij was er al bij in 1996 in Den Haag toen Rietje Ritsma won. Toen moest hij nog om uitdagen zijn eerste enkele round volgens mij nog rijden. Maar Bob de Jong was er toen al wel bij. Hij Heeft nog 400 te rijden op deze 5 kilometer. Is natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, bezig om de snelste tijd neer te zetten. Al bijna 5 seconden sneller in deze fase dan. Van Arjen van der Kieft was. Want eh, er hangt nog wel iets af van deze vijf kilometer voor Bob de Jong. Niet alleen dat algemeen klassement na twee afstanden... ...niet alleen eventuele plaatsing voor het EK-alruimt... ...mocht bij de beste vier rijden dit toernooi. Nee, het gaat Bob de Jong vooral erom dat hij de wereldbekers bereikt... ...op de vijf kilometer eh, in de deel twee van het seizoen. Dus zijn er zijn al drie tickets vergeven aan Jorrit Bergsma... ...Jan Blokhuizen en Sven Kramer. En dus de beste twee rijders vandaag buiten die drie genoemde... ...of buiten Blokhuizen en Kramer, Bergsma niet... Gaan die tickets uh, oprapen. En Bob de Jong wil graag die 5 kilometer blijven rijden in de World Cup verband. En daarom rijdt hij hier hard. Hij is al 6 seconden sneller dan Alje van der Kieft was. En op dit moment komt hij uit de buitenbocht. Hij heeft helemaal geen enkele tegenstand aan Rens Rottevel Uit het team van Jan van Veen. Die ligt bijna 100 meter achter. Bob de Jong heeft nog 2 ronden te gaan. 5, 19, 71. Rondetijd 30 rond. Een hele mooie vlakke race. Allemaal rondetijden van laag in de 30. Rond die 30 seconden. Hij heeft een paar uitstralen stapjes gemaakt naar de 29 hoog. Hij is gewoon onderweg om een hele nette tijd, een hele goede tijd hier neer te zetten rond deze 5 kilometer. De afstand waar hij eerder dit seizoen vierde op werd bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Daar komt De Jong weer aan, houdt de rechterarm van de rug als hij de bel krijgt voor de laatste ronde. 5,50 rond rondetijd 30, 3. Nou dan is de rekensom simpel te maken. Dan rijdt hij zo rond de 6 minuten en 20 seconden op dit moment. En dan uh, is dat dan de tijd die Bob De Jong op de de klokken gaat zetten als nieuwe snelste tijd. Het mond toch wel een beetje open. Hij is ook wel aan het afzien. Jillet Anema heeft nog het een en ander naar hem toegeroepen. Want Bob de Jong rijdt tegenwoordig ook voor die ploeg... sinds vorig seizoen om precies te zijn. En hier komt Bob de Jong aan. Op weg naar de snelste tijd op deze 5 kilometer. 6,20. Daaronder zit het er net niet in. 6,20. 37 wordt het voor Bob de Jong allemaal rondertijden. Dus laag in de 30 of hoog in de 29 seconden. En Rens Rotterveel, de tegenstander van Bob de Jong... toch een erkend Allrounder moet veel terrein prijsgeven. 6'33, 71 voor Rottevel, Die we in het verleden toch ook gezien hebben op uh, EK's allround. Maar of uh, uh, dit genoeg gaat zijn om uiteindelijk morgen dat ticket te uh, bereiken... Nou, dat vraag ik me af. Want Rotterdam geeft hier veel tijd toe. Bob de Jong aan de leiding op deze 5 kilometer. Uh, in het klassement naar twee afstanden staat Maurice Vriend nog altijd aan de leiding. En wat betreft uh, deze tweede afstand van het enkelround komen nog drie ritten. Strakjes als laatste, oorjevaart tegen Tetsjan Bloemen. Koen wij daarvoor tegen Douwe de Vries. Maar we gaan ons opmaken voor de Koningsrit op de vijf kilometer... tussen Jan Lokhuizen en Sven Kramer. Goed, um, even reactie op uh, Bob uh, de jong en de prestatie. Jij had net een aardig fijn geluk, ja, blijbo. Ja. Ik uh, las op, uh, op Twitter dat uh, Rens Rottevel uh, vijf jaar oud was... toen Bob de Jong voor het eerst op het podium stond. Dat vond ik wel uh, heel opmerkelijk. <laughs> Kijk eens aan, zeg. En Bob is klein ja, goed, hoor. Ik ja, ik, uh, ja ik, ik moet eventjes naar Koen van wij, Want die uh, horen net dat hij niet meer in actie komt bij uh, de NK Orange. Uh, hij kwam hard ten val op de 500 meter. En dat hebben we al uh, eerder gemeld. En daardoor was hij niet meer in staat om verder te rijden. Erik van Dijk die ving hem zojuist op toen hij tien half uh, verliet.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 Om even wat wedstrijdritme op te doen en uh, weer een beetje groeien. Ja, keihard is uh, topsport ook voor uh, Koen Verweij. We wensen een veldmeterschap met de hersenschudding. Nu de strijd waar we eigenlijk de hele middag al naar uitkijken. Jan Blokhuizen tegen Sven Kramer. Sebastiaan. Trainer Gerard Kemker staat op de kruising met de armen over elkaar toe te kijken. En dan ziet hij Sven Kramer als eerste de kruising oprijden. En Kramer ligt een meter of nou, tien zo'n beetje voor op Jan Blokhuizen. Kramer naar de buitenbocht toe. En Jan Blokhuizen naar de binnenbaan toe. Gaat hij het verschil overbruggen? Het antwoord daarop is nee. Hij komt wel in de buurt van Kramer. Hij zit er vlak af. Maar Sven Kramer leidt de dans op weg naar de 1800 meter. En daar zal de snelste tijd tot dusver op de klokken verschijnen. Ja, natuurlijk. 2-15-16, rondetijd 29-3 voor Sven Kramer. Ook dezelfde rondetijd, dus 29-3 voor Jan Blokhuizen. Die Kramer al in zijn rug weet. Die Kramer al dicht op de huid heeft in deze fase. Hier gaat Kramer even een tikje uitdelen aan Jan Blokhuizen. Aan zijn teamgenoot Jan Blokhuizen, de 23-jarige Noord-Hollander. Die de laatste tijd langzaam, maar zeker in de buurt kwam. Van Sven Kramer, die ook voorstaat in het algemeen klassement op Kramer. Kramer moet 3,7 seconden goed maken. 29 rond nu. De rondetijd voor Kramer in de afgelopen ronde. Door die versnelling zojuist Blokhuizen heeft een halve seconde toegegeven. Het verschil is bijna een seconde op de baan. In het voordeel van Sven Kramer, die dus 3,7 seconden goed moet maken. Ten opzichte van Jan Blokhuizen. Sven Kramer, die natuurlijk van de schommel viel in aanloop naar dit seizoen. Daar een rugblessure bij opliep. Op trainingskamp voor dit toernooi ook niet helemaal op. Ongeschonden uit de strijd kwam met onder andere een valpartij daarin. Colalbo. Maar nu toch weer gewoon heel goed op dreef is. 29-1. Hij pakt in deze ronde naar de 2600 meter toe. Haalt hij er weer 4 tiende van een seconde bij. En met 313-34. 313-34. Rijdt hij op dit moment binnen de tijd van het baanrecord. Dat staat op, op 6-12-97. Dat zou toch wel een hele bijzondere prestatie zijn. Als Sven Kamer in deze koningsrit het baanrecord gaat verbeteren: 343 43 heet hij destijds in 2007 bij de doorkomst naar 3 kilometer. Kijk eens, 3.42, 39. Weer een rondetijd van 29 seconden. Waar is Sven Kramer mee bezig? Ja, het gaat mij om een plaats bij de beste vier. Het gaat mij gewoon om een ticket voor het Europees kampioenschap. Ik ga niet altijd alles uit de kast halen. Dat zijn de teksten van Sven Kramer de laatste tijd. Ik ga niet altijd tot het gaatje. Maar hier laat hij toch weer eventjes zien hoe je een 5 kilometer rijdt. Hij is onderweg naar de 3400 meter. Jan Blokhuizen rijdt op een meter of 20 de barrecours was 4-13-42, 4-11-86. Oh, wow, 4-11-86 met een rondetijd van 29-4. Nog altijd dik binnen dat eigen barrecours dat hij reed op 9 februari 2007. Dat was het wereldkampioenschap allround van destijds. En uh, dat was toen een geweldige tijd voor Sven Kramer. Waar hij later in dat toernooi ook nog eens het wereldrecord reed op de 10 kilometer. Het waren de, tage, de dagen dat Sven Kramer uh, uit het niets uh, opkwam. Dat Sven Kramer uh, verschrikkelijk hard over. Het ijs ging allemaal voordat die blessure opkwam. 29-6 met nog drie ronden te gaan. 4-41, 48 is de doorkomsttijd nog altijd binnen het barecourt. Hij zit er dik anderhalve seconde binnen. Binnen zijn eigen barecourt. Met de arm op de rug aan de overzijde daar. Langs zijn coach, langs Gerard Kemkes. Die dan recht overeind komt. En Jan Blokhuizen de binnenbocht in ziet gaan. Met een meter of 20, 25 achterstand. Maar Blokhuizen knijpt zich vast. En lijkt door de binnenbocht zelfs ietsje terug te komen. Komen natuurlijk bij Kramer. Die nog twee ronden moet. 5-11-23. Hij zit nog altijd dik binnen dat baanrecord. Zijn eigen baanrecord. Maar de rondetijd van Jan Blokhuizen is sneller. Pak drie tiende terug op Kramer. Inderdaad, Blokhuizen kwam dichterbij. Wat een geweldig duel tussen Sven Kramer. De man die uh, al zo vaak wereldkampioen allround werd. Vijfvoudig wereldkampioen allround. En Jan Blokhuizen, de oud-wereldkampioen bij de junioren. Zijn grote tegenstander ook in de ploeg Kramer heeft het in de gaten. Heeft versneld. Het verschil blijft gelijk. 4600 meter, 29-4 voor Kramer. In deze ronde een tiende sneller dan Jan Blokhuizen. En nog altijd binnen dat barrecourt. Binnen die 6 minuten, 12 seconden en 97 honderdste. Die Sven Kramer reed in 2007. Hij gaat Jan Blokhuizen hier in ieder geval verslaan. Op deze 5 kilometer. Maar of hij die 3,7 seconden gaat pakken, dat twijfel ik. Maar dat barrecourt gaat dat eraan. 6, 12, 97. Zijn eigen barrecourt. Blokhuizen komt nog weer wat terug. Maar hier. Dan komt Sven Kramer in 6 minuten, 10 seconden en 37 honderdste. Inderdaad, het baarrecord in Trialf is eraan. En Jan Blokhuizen in 6 minuten, 12 seconden en 19 honderdste... blijft hij Sven Kramer voor in het algemeen klassement na twee afstanden. Wat een geweldige vijf kilometer gezien hier in Trialf. Het publiek, iedereen staat zo'n beetje. Ik denk dat ik de enige ben die nog zit naar dit geweldige baarrecord van uh, Sven Kramer... 6 minuten, 10 seconden en 37 honderdste. En dat op een baan als Herenveen. Het is net niet de snelste tijd ooit gereden zeg maar op een laaglandbaan. Die heeft Kramer ook op zijn naam met 609 74. Maar het is een dijk van de tijd. De snelste tijd ooit gereden in Herenveen. Sven Kramer doet het op deze 29 december 2012. Nog net voordat we overgaan naar 2013. Echt een fantastische rit. 16.37 is het baanrecord nu in. Tiel of in Ereveen. Maar Jan Blokhuizen ging prima mee. 6, 12, 19. Betekent dat Jan Blokhuizen. Kramer, dus na de eerste dag. wel voorblijft in het algemeen klassement. Oh ja, we krijgen nog twee ritten. Douwe de Vries moet het nu alleen doen. Omdat Koen Verwijder natuurlijk niet is. En Marco Ooijevaar straks nog tegen Tetjan Bloemen. Ja, Jochem Uithagen. Dat is hard het is hoor. Uh, te, te, te sprakeloos eigenlijk. Ja, nee, ik vind ik, 16, 37. Als je realiseert dat het Wereldverkorps 6 staat. Dan zit je hier 7 seconden boven. Nou, je kan over het algemeen zo'n beetje een seconde per ronde rekenen... ten opzichte van laaglandbaan, ten opzichte van hooglandbaan. hoge landbaan. Dat dus is echt heel hard. En complimenten ook voor Jan Blokhuis. die heeft een persoonlijke record van 6.11.97 staan. Uh -huh. Hij rijdt nu 6.12.19. Die zitten dus bijna binnen drie tienen. Dat is gewoon echt heel knap. Ja. Hele mooie race van bijna mannen. Begin van het jaar uh, werd het Jan uh, Blokjehuizen, weet je nog, ja. in uh, Budapest. Toen tikte hij een blokje ja. weg, toen kwam er een protest van de Nooren. Uh, de protest werd afgewezen, maar ja, voed volgens de regels... en we hebben het al zo vaak gehad over de regels uh, We vanmiddag. zagen wordt het... niet gedisqualificeerd en nu gebeurt het weer. Nou, we zagen op de kruising, uh, hij kwam de bocht uit... Uh, op de bocht van de kruising, zeg maar, en tikte inderdaad het laatste blokje weg. En uh, Volgens mij mag het niet, de laatste keer hebben ze ook weer... Charlie Davis gedisqualificeerd. En als je op de andere eind uitwaaiert uit de bocht... dan mag dat weer wel. En dan mag je ook zelfs door de blok heen... als je maar weer zo snel mogelijk teruggaat. En dat mag op de kruising niet. Ik ga Sebastiaan dus ik ben even heel nieuwsgierig uh, uh, wat ze nu gaan uh, uh, doen. Vraag, ik weet niet en ik ben Sebastiaan ook nog nieuwsgierig mag... naar de finish van Sven Kramer. Hoe die finishte, Want ik zag daarna of die, hoe die met zijn straat over die streep kwam. <laughs> maar Sebastian even over blokhuizen. We hebben ja. duidelijk uh, de, de, in beeld ook gezien... Ik, jij moet eerlijk zeggen dat ik, nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, vooral bezig was met het mooie duel. En dat ik dit moment even gemist heb. Ja, je moet op zoveel dingen letten. Ja, maar ik. het hangt er ook vanaf uh, uh, welk been het is... En of dat dan weer het been is waarmee je de afzet doet of niet. En ik kijk even naar het middenterrein of ik daar scheidsrechters zie lopen. Ja, ik zie daar wel uh, een man in een uh, rode jas lopen. Dat is uh, de hoofdscheidsrechter Jan Bolt. Uh, en ik heb het idee dat hij nu met een assistent van hem gaat uh, overleggen wel. Maar nou, dan is het nog de vraag waarover dat precies is. Of op welk moment. Of dat over een finish is van Sven Kramer. Of dat het inderdaad over dat blokje is van Jan Blokhuizen. Ze staan te overleggen. Laat ik het daar dan uh, voorlopig even bijhouden. Steven, weet jij meer? Nou ja, inderdaad wat jij ook zegt. Er wordt nu overlegd door de scheidsrechters. Maar er is uh, zojuist, uh, hebben wij ook even geïnformeerd hier bij, uh, bij, de, bij de hoofdscheidsrechter Jan Bols. Uh, hij zei, er is nog niks gerapporteerd. Uh, maar dan moet ik zeggen, dat is informatie van een minuut geleden. Uh, nu lopen de scheidsrechters weer bij elkaar vandaan. Dus ik zal eens even gaan uh, rondvragen uh, wat nu de status is. Maar uh, het is nog niet helemaal duidelijk dus. Goed. Laat even weten, vanzelfsprekend uh, horen we dat dan gelijk uh, zodra jij het uh, ook weet. Hoe, hoe kijken jullie tegen die blokjesregel aan, overigens? Uh, Luc, blijf ja. wel. Telegraaf. Ik, ik, ik vind het een hele rare regel eerlijk gezegd. Er is, er is geen sprake van hinderen, er is geen sprake van voordeel... er is geen sprake van wat er dan ook is. Nou, we gaan even terug naar Steven op het middenterrein. Steven? Ja, goed nieuws voor Jan Blokhuizen. Niet gedisqualificeerd. Oké, okay. mooi. Okay. Cool. Ja, Einde gesprek. Gaan we er ook verder. Nou ja, ik wil nog wel weten waarom liggen die blokjes daar eigenlijk? Ja, dat je hier de baan houdt. En er zit ook een heel mooi geschilderde lijn. Dus op zich zijn die blokjes prima. Alleen ik denk dat je hem functioneel moet gebruiken. En op het moment dat je, kijk, moment dat je gaat afsnijden, daar is iedereen het wel over eens. Dat vinden we niet ver. Want dan kan je in principe centimeters winnen. En dat zijn honderdste. Um, als je naar buiten waait, zeker op de kruising, de discussie, ik heb van de week zelfs met een scheidsrechter gevoerd, kan het zo zijn dat je eerder naar buiten gaat om het probleem op de kruising op te lossen? Okay, maar maar dat gedag... kan dus nu niet, want dan word je gedisqualificeerd. Dus ja. het, is, het is ook niet helemaal consequent hoe je die regels dan moet gaan interpreteren. En dat, dat vind ik las. Dus ik vind het, uh, je moet gewoon heel goed kijken: van, hindert hij iemand? Snijdt hij hmm. af? Nee, oké. Okay. Jammer dan dat het blokje weg is, maar uh, gewoon lekker door. Dus dat zou de verdediging van een schaatser kunnen zijn: van ja, maar ik weet dat ik het deed, maar ik deed het om te voorkomen dat ik met Dat me ik een lastige niet... kruising zou dat hebben, bijvoorbeeld. Ja, en ja. nu heb ik, heb ik niemand gehinderd, hebben we gewoon een mooie strijd. Ja, en ik heb daardoor iets meer meters afgelegd, dat weet ik. Maar, ja. ja, goed. Tom? Uh, ik, maar ik herinner me net uh, Arie Koops die het over interpreteren heeft... en dat het heel lastig is met die valpartij van het meisje op de marathon. Nou, dit is heel makkelijk te interpreteren. Er gaat een blokje weg of dan gaat een blokje niet weg. Dus ik als buitenstaander zeg gewoon... Uh, dit moet je niet meer interpreteren, het is zo. En als je het wil interpreteren, dan moet je al die blokjes weghalen. Dat is consequent. Zwart-wit denken. Daar komt het eigenlijk op neer wat je Ja, zegt. maar we willen juist niet interpreteren. Dat wordt net gezegd. Ja. Nou, dan wordt het duidelijk. En men, het lijkt wel of men deze sport interpreteerbaar maakt. Ja, het is een argument wat je noemt. Ik bedoel, hij is steekhoud. Als je zegt een, blok, een blokje raken is fout boel. Ja, dat, zo kan je het ook interpreteren. Dan ben je wel van een hoop discussie af. Ja. Ja. Of je de sport en dienst mee bewijzen is in tweede. Dan moet je die blokjes weghalen. Is dat dan een Of zo de regel gek? afschaffen. ja. ja. Maar goed, het, het neemt niet weg. Laten we niet vergeten dat we naar een prachtige rit van Kramer hebben gekeken, uh, Luc Blijbom. Maar het is echt alsof hij gewoon helemaal niet weg is geweest, hè? Ik zou zeggen, komende zomer nog één keertje gaan barbecueën bij uh, Arjen Bos. Nog één keer op die schommel gaan zitten, Achterovervallen en die sopje <lacht> er weer staan. <lacht> even de rust nemen. Ja. Ja, ja, de, de verplichte rust heeft hem goed gedaan. Is dat een conclusie die jullie ook... Uh... Ja, die jongen kan gewoon zo gruwelijk goed schaatsen. En als je fit bent en geen blessuurtjes en pijntjes hebt, dan is hij gewoon de beste. En dat laat ik keer op keer zien en ook nu weer, want ze gaan die tijd echt niet rijden, hoor. Hij wint de... gewoon weer de vijf kilometer hier. Rust is de meest onderschatte trainingsvorm, zei hink er altijd. Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Ja. Nou, het is wel even leuk, hoor, want toen Sven Kamer uh, in 2008 of 2010 overwoog om te stoppen... 22 jaar geleden, toen dacht ik eigenlijk, omdat ik altijd een sabbatical heb, waarom heeft zo'n jonge sporter geen sabbatical hier? Dat is dus een superperiodisering, maar de, ik denk dat het zelfs gunstig is dat het je carrière verlengt. Nee ja, eens. Je zou alleen de bewuste keuze moeten maken: ik ga rijden dit jaar geen wedstrijden. Een beetje lang leven de lol, je bent Olympisch kampioen, ga er even van genieten. En over een ja. jaar pak je op. Je blijft wel doortrainen, maar geen druk van wedstrijden. Ja. Alleen je wil natuurlijk graag, in, zeker in, in, niet sporten als schaatsen... Waar je misschien ook financieel het interessant is om juist door te sporten. Ja, maar een langere carrière hebben. dan, Jochem. Dus... Ja, nou, ik, ik sluit me, ik ben het helemaal met je eens. Maar je weet en... hoe tegen duurzaam presteren aankijken. Ja, dan, dan wil ik een vraag stellen, want ze hebben trainers. Hele goede trainers. Jacques Hori, Kempkes. Stellen die dat dan niet voor? Want jij zegt, ze willen graag schaatsen. Maar die hebben dus ook invloed. Ja, nou, ik denk dat, dat die hebben absoluut invloed uh, Het belang natuurlijk bij een ploeg is wat anders. Want die wilt liefst gewoon je beste rijder natuurlijk gewoon op het ijs hebben. En als coach wil je ook iemand laten, gewoon goed laten presteren. Maar het, ik vind absoluut, als coach, als je echt goed bent... zou je dat in overweging moeten kunnen leggen bij een rijder. Dat, dat zou coacheren, absoluut. In de ja. zwemmen is het gebruikelijk, overigens. Na de Olympische Spelen uh, nemen de, de toppers die wij in Nederland hebben... Uh, drie tot zes uh, maanden volledige rust... en dan beginnen ze langzaam weer met trainen... Ja. En... Dat ze de reden ook zijn waarom we die zwemmers voor het WK van komende dus zomer in Barcelona ja. bijna niet meer zien. Nee. Ja, en dat sabbatical hier, dat hoeft natuurlijk geen financiële consequenties te hebben. Want je kan ook zeggen dat je in dat sabbatical hier juist alle commerciële activiteiten ja. plant. Die ja. je misschien ja, niet waar. kan doen omdat je ja. een hebt. En het, een kan jabber, bent. het kan ook heel goed, jij zegt het al. In een post-Olympisch jaar ja. kan het perfect natuurlijk. Goed, um, er nee. werd... Nog even geschaad. Geen Koen voor wij. Uh, even kijken, wie hadden we? Douwe de Vries, geloof ik. hadden we in de baan. Die uh, reed helemaal alleen. Hoe heeft hij het ge gedaan, uh, Sebastian? Nou, niet zo goed. Douwe de Vries. Uh, Ploegenoot trouwens van uh, Sven Kramer en uh, Jan Blokhuizen. Want de Vries, die we uh, kennen als marathonrijder... begon als langebaanrijder na vooral uh, marathons gereden. Vorig seizoen keerde hij eigenlijk weer terug naar de langebaan. Trainde mee bij TVM. En uh, hield daar een contract aan over bij uh, die grote ploeg. Maar hij heeft last gehad van zijn rug. En dat heeft hem al uh, heel erg veel parten gespeeld in dit seizoen. Was wel in ieder geval weer fit genoeg om mee te kunnen doen aan dit Nederlands kampioenschap allround. Maar 6,32-67. dat is een tijd, ja daarmee is hij bijna 22 seconden langzamer bijna, of wat zeg ik, bijna meer dan 22 seconden langzamer dan Sven Kramer was toen hij dat fantastische baanrecord dus straks reed Douwe de Vries doet niet mee in de top van het algemeen klassement van de 5 kilometer en ook niet in het uh, algemeen klassement na twee afstanden. De laatste rit is inmiddels vertrokken, Mark Oorjevaar rijdt erin tegen de titelverdediger. Want Tetjan Bloemen won vorig seizoen hier in Ereveen het Nederlands kampioenschap allround. Eens kijken wat hij er vanaf brengt. Bloemen 16e op de 500 meter. Dat is niet zijn afstand. De 5 kilometer is dat meer. Maar ik vrees voor hem dat het vooral ook voor de wereldbeker gaat. Want Kramer en Blokhuis hebben de lat ongelooflijk hoog gelegd. the pleasant Het is een handdeuntje van de uh, Kings en Mr. Pleasant. Het is één minuut over half zes in uh, Thialf uh, kijken we naar de laatste rit op de vijf kilometer. En dat doet uh, specifiek Sebastian Timmerman. En die kijkt uh, naar uh, Tetjan Bloemen, maar ik zal je even mee laten horen. Zo klinkt Thialf op dit moment. Het kabbelt een beetje rustig, uh, rustig voort. Ja, met alle respect natuurlijk voor Tertjan Bloemen en Mark Oorjevaar. We hebben het, uh, het hoogtepunt op deze 5 kilometer natuurlijk al gehad. Met die rit Kramer tegen uh, Blokhuizen en dat baarrecord van Sven Kramer. Die 6 minuten, 10 seconden en 37 honderdste. Terwijl toch Tertjan Bloemen hier rijdt. En dat is uh, de kampioen van het vorige seizoen. Die uh, ook bezig is aan uh, een hele nette 5 kilometer. Tot dusver uh, de afgelopen ronde voor de eerste keer. En het was dan na de 3400 meter toe. Pas voor de eerste keer in de 31 ers terecht kwam redelijk nog in de buurt zat net van Bob de Jong. Maar dan zal hij met die 31 seconden als hij dat uh, niet naar beneden weet te drukken richting de 3800 meter. En het antwoord erop is dat hij niet terug de 30 is in kan. Dus dan wordt het verschil met Bob de Jong. De derde tijd tot nu toe wordt alleen maar groter. Hij is wel ietsje sneller op dit moment nog dan Arjen van der Kieft was. Die de vierde tijd van de dag op deze 5 kilometer op zijn naam heeft staan. Dus zo uh, rond die tijd rond die 6.2982 van Arjen van der Kieft. Daar is Tetson Bloemen op dit moment naartoe onderweg als hij Dadelijk doorkomt, heeft hij nog twee ronden te rijden. Dan is hij, na, is hij namelijk bij de 4200 meter. Tetzoan Bloemen die uh, uh, ook tegenwoordig rijdt voor die bandploeg van Jillet Adema. Marathons rijdt in de eerste divisie. 525 80 ronde uh, 31-1. Dan is hij qua ronde ietsje sneller dan Arjen van der Kieft. Is dus het verschil tussen hem en van der Kieft nu 1,2 seconden. Het kan allemaal belangrijk zijn uh, aan het einde van deze dag die nog een verlenging kent voor wat betreft die strijd om de titels. Want over meer dan. Een uur gaan er nog twee rijders out of competition rijden uh, in die strijd om die wereldbeker, stier, wereldbeker, wereldbeker tickets. Dus helemaal zeker weten we het straks niet. Maar het lijkt erop dat Bob de Jong uh, in ieder geval wel die Wereldbekers in mag. Net als Tedjan Bloemen die de laatste ronde is ingegaan. 5-57-0-2. 5.57.02. Rondetijd 31, 2 Zet nog een keertje aan. Gaat in ieder geval wel sneller rijden. ...denk ik dan Arjen van der Kieft reed, Maar die tijd van Bob de Jong... ...daar heeft hij inmiddels ook te veel achterstand op. Dat betekent natuurlijk dat Kramer de 5 kilometer gaat winnen. Jan Blokhuizen gaat tweede worden. En Bob de Jong met 6.20, 37... ...want die tijd is ook al voorbij, wordt inderdaad derde. En Tetsjan Bloemen, de Nederlands kampioen... ...van vorig seizoen, gaat in ieder geval... ...wel sneller rijden dan Arjen van der Kieft. Wordt dus vierde in 6.28 rond. Zijn tegenstander, Mark Ooyevaar... ...die moet nog over de finish komen. Hier komt Mark Ooyevaar aan in 6.37, 43. Betekent het klassement na de eerste dag dat Jan Blokhuizen aan de leiding gaat. Want ondanks het feit dat Sven Kramer een prachtig barecor reed, reed Blokhuizen ook een geweldige 5 kilometer. En hij heeft morgen 57 honderdste van een seconde voorsprong in het algemeen klassement op de 1500 meter op Sven Kramer. En dan rijden ze tegen elkaar. Nou, Steven Dalebout op het middenterrein in de buurt van Jan Blokhuizen. Dat gaat een geweldige 1500 meter worden morgen. Blokhuizen tegen Kramer. Ja, inderdaad in de buurt van, uh, van Jan Blokhuizen, maar die heeft momenteel even andere verplichtingen. Um, maar goed, inderdaad napraten over die mooie race tegen Sven Kramer. Geert Kuiper, ook van TVM. Um, ja, dat was een uh, verrassing voor mij. <laughs> ik bedoel, ja, zoals Sven Kramer wel vaker verrast hè, de afgelopen tijd zeggen. Dat het allemaal niet zo heel belangrijk is. En dan zo'n rit eruit persen. Nou, we hadden het baanrecon wel in vizier. En, uh, maar ja, de komende tijden tot nu toe, en dan zag je Bob de Jong 26 rijden. En dan denk ik, ja, misschien is het helemaal niet haalbaar. En dan uh, wordt hij natuurlijk uitgedaagd door Jan Blokhuis... om een uh, geweldige 5 kilometer te rijden... om het klassement uh, weer naar zijn hand te zetten. Ja, en dan gebeurt er dit. En dan, uh, ja, dan sneuvelt het baan en met een klein beetje. Ze rijden allebei zelfs onder. En het is 2,5 seconden sneller. Dat is, uh, ja, dat is echt verbaasendwekkend. Prachtige prestatie. Moeten we dus ook misschien ophouden met, met praten over de dingen die, die pijn doen bij Sven Kramer? Uh, moeten we gewoon kijken naar hoe hij het in wedstrijden doet? Ja, goed. Het gaat het wel heel vaak over. Er zijn ook pijntjes geweest en... Uh, ja, des te mooier is het natuurlijk dat het, gewoon, uh, het lichaam het gewoon nu gewoon weer allemaal geeft. En, uh, en je weer kan bouwen aan iets. Uh, we hebben hier hard aan kunnen bouwen. Met uh, trainingsweken in Insel en in uh, Colalbo in de buitenlucht. Hij heeft heel veel buiten gefietst. Echt weerstand gekweekt. Ja, en is dan is het mooier dat, uh, dat je een maand zo kan werken. En dan met dit resultaat. Jan Blokhuizen, uh, die boekt ook progressie. Hè? Alleen vervelender vervelende voor hem is dat, het altijd, dat hij altijd net in de schaduw blijft van Sven Kramer. Nou, als je naar het klassement kijkt, dan is dat natuurlijk nog steeds in het voordeel van Jan Blokhuizen. Dus... Uh, en dat kan nog heel spannend worden. Een 1500 meter, uh, ja, daar moeten zij uh, morgen weer in de strijd. Dat maakt het gewoon een heel spannend, kampioenschap. 5700 heeft zijn kramer achterstand. Ja, nou ja, ja, goed. Uh, met een 10 kilometer op achterhand, dan wordt het natuurlijk... Uh, ik denk dat, uh, dat het tot eind toe spannend blijft. Dus die 1500 die gaat wel heel bepalend worden morgen. Ja, ja, ja goed, dat is in het verleden... Blokhuizen lijkt gewoon een geboren 1500 kilometer schaatser... maar heeft toch moeite met die afstand. Sven is een geboren racer... Ja, dat wordt morgen een hele spannende rit. Nog één ding, uh, dat blokje wat uh, Blokhuizen weer wegtrapt, uh, hoe zal dat nou precies? Waarom uh, is hij hier niet voor gedisqualificeerd, terwijl mensen misschien hadden verwacht dat dat wel zo zou zijn? Ja, dat hangt er vanaf met welke schaats je er tegenaan komt, <laughs> geloof ik. Of, en soms tikt iemand anders het weg of de wind doet het. Uh, in de binnenbocht mag het wel met je rechter schaats, geloof ja, ik. Ja, uh, zoiets. het is een vage regel. Het zou ook dood, doodzonde zijn geweest als je daarop gedisqualiseerd. Dan wordt het natuurlijk het hele kampioenschap verpest. Geert Kuiper, dankjewel. Het was de linker, uh, Steven, overigens. Oh, het was de linkergeert. Wat? Het was de linkerschaat. Ja, dat mag dus niet, maar. <laughs> ja, ik zeg, dan beroof je natuurlijk alle spanning van het kampioenschap uh, voor zoiets iets kleins uiteindelijk. Want je hebt er totaal geen voordeel van. Ja. Dankjewel. Ja. Ja, stond het hier niet mee eens. Maar In die de die discussie houden ja, ja, ja. Maar nee. Dan kan je zien dat volgens nee. mij nooit die discussie hoeft te zijn. Nee. Nee. In de geest van de wedstrijd jureren. Ja, maar we zouden erbij. Jan Blokhuizen nog horen, Steven, is die. Uh, ben je weggelopen of is die. Uh... Nou, Die zat inmiddels uh, iemand anders te woord te staan. Uh, die zal het zo meteen inderdaad hier ook aan vragen. Maar, maar je hebt hem uh, helemaal bijgesteld. Het was, je, je, was dus een linkerschaats? Het was een linkerschaats. Ja. Hey. Luc, jij hebt het ja, ook gezien. duidelijk dat ik me niet vergis. Ik, ik, ik sta hier nu naar, nu naar 1, 2, 3, 4. We hebben 12 mannen te kijken met wit, witte jassen aan. Die zien er heel officieel uit. Nee, dat zijn officials. En die zitten nu dus ook allemaal te discussiëren en te kijken van hoe het nou precies zit. Nou, ik, uh, <totstutters> Ik ga er wow. nog een keer naar vragen hoe het ja, ik, in elkaar zit. Ik, ik dacht dat de beslissing al genomen was dat het geen probleem was. Maar ik begrijp van jou nu dus dat de discussie wellicht opnieuw is uh, aangewakkerd op het middenterrein. Robert, ik ga op onderzoek uit. <laughs> Je hoort zo snel mogelijk van. Goed, prima. Nou, uh, er wordt toch weer een discussie, uh, terwijl we dachten dat de discussie was afgesloten. Als de man met de jas opduiken, dan wordt het spannend. He. Dat was met de bijlm uh... Ja, die vergelijking wil ik niet helemaal ja, maken, oké. maar die is voor jou rekening. Uh, maar we zijn er toch wel ook van mening dat het, uh, wat interpretatie van de regel betreft... ook bij het marathonschaatsen als ik jullie zo hoor... dat het een belachelijke beslissing zou zijn als die zou worden gedisqualificeerd? Sport nee, het, het, het, het voegt niks toe. Het mag niet, maar ik, dan, dan moet ik wel zeggen dat ik het met Tom eens ben. Schaf die regel af of pas hem gewoon keihard toe. Want uiteindelijk, Jan is wel een professionele schaatsenrijder, dit kan hij voorkomen. Ja. En het was ook nergens voor nodig, uh, dus... Dan moet ik me toch bij Ton aanzetten. dat ik zeg van je moet in de geest van de wedstrijd jureren. Maar dan, uh, dan hebben we dit soort discussies gewoon niet. Nee, want wat voor geest uh, is dat dan? En dan is dat ook weer. Uh, Een ADTR. mooi toernooi. En ik bedoel, hij hebt er geen voordeel <laughs> van. En je, anders haal je de angel eruit. Ik bedoel, dan is het klaar. Ja, Luc? Eens. Ton? Uh, hij zei iets heel waars, uh, Jochem. Hij zegt. Uiteindelijk is zij geschuld, want nu gaat het erop lijken... als hij gedisqualificeerd wordt, dat die scheidsrechters dat gedaan hebben. En dat ben ik absoluut niet mee eens. Nee, nee dat klopt. Nee. Goed, um, al met al um, uh, zullen we moeten afwachten. We weten er gewoon uh, op dit ogenblik uh, weinig meer over te zeggen. Uh, tenminste, Steven Dahlenbouwt wellicht uh, op het middenterrein, Steven. Ja, nu wel bij Jan Blokhuizen. We waren gebleven bij dat er heel veel mensen nog weer naar beelden stonden te kijken van jou, Jan Blokhuizen, Van dat blokje. Maar het goede nieuws is dat daar verder niks in veranderd is. Er was wat consternatie over. Heb je dat allemaal meegekregen? Ja, ik hoorde net voor de Kamer... Oh, sorry. Voor de Kamer voor het eerst. Uh, ja, het was een, uh, een behoorlijk sens sensationele race. Dat krijg je niet eens mee. Weet je wel. Het publiek gaat uit zijn dak. En, uh, gelukkig dat ik, uh, ja, dat geen consequentie heeft. Maar ja, dat is wel... Uh,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 Steven Dalenbouts we gaan even kijken of uh, Sven Kramer daar wellicht ook nog uh, in de buurt is. En mocht dat zo zijn, dan uh, horen we dat direct. Maar de fans van Jan Blokhuis hoeven zich dus vooralsnog geen zorgen te maken... want uh, van disqualificatie is uh, geen sprake. Sebastian Timmerman, uh, zet even de boel op een rij zoals het er nu voor staat... wie er dan een ticket in de zak hebben... Ja, voor het uh, Europees kampioenschap rond over ja. twee weken. Uh, inderdaad, hier in Tiel, Want daar gaat het ook nog eens om. Zou uh, je bijna met al die reglementen. kom je er al bijna allemaal niet bij uit waar het allemaal om gaat in zo'n weekend. Uh, Maurice Vriend staat op de derde plaats in het algemeen klassement. Na uh, vandaag, na twee afstanden. Al op 7,7 seconden morgen op de 1500 meter van Jan Blokhuizen. Dat is een enorm verschil, uh, Maurice Vriend. Net voor Lucas van Alphen, die op de vierde plaats staat. Dat was de winnaar eerder vandaag van de 500 meter. Maar dat, daar zit een hele groep schaatsers heel dicht bij elkaar. Want na die nummers 3 en 4 zien we Rens Rottevel op de vijfde plaats. Frank Hermans op de zesde plaats. Bloemen zevende, Jos de Vos achtste en Douwe de Vries negende. En dat zit allemaal binnen drie seconden van elkaar op die uh, 1500 meter. Meter. De verschillen zijn niet al te groot. Dus die 1500 meter morgen gaat uh, zoals vanouds... echt een sleutelafstand worden op dit Nederlands kampioenschap allround. Maar er steken er twee echt met kop en schouders... en eigenlijk een hele lichaam boven de rest uit... wat betreft het allrounden in Nederland. Jan Blokhuizen en Sven Kamer. Dat zijn de nummers 1 en 2 in het algemeen klassement dus. Uh, na vandaag, na deze eerste dag. En als ze nou morgen ook de nummers 1 en 2 blijven naar de 1500 meter... dan moeten er wel hele gekke dingen gebeuren. Wil dat niet het geval zijn, dan rijden ze als nummers 1 en 2 van vandaag van de 5 kilometer op de 10 kilometer morgen... ook nog eens tegen elkaar, dus dan wordt dat een uh, prachtige finale... van het Nederlands kampioenschap Allround. Gaan wij terug naar uh, het forum hier uh, aan uh, tafel. Tom Boots, Luc Blijbaum van de Telegraaf en met Jochem Uitenhagen. Eén um, zaak die we nog even aan moeten stippen... dat is uh, de teamarts binnen Nikkels. Uh, hij was teamarts bij Spaarselect, het schaatsteam van Peter Muller. Pieter Muller moet ik zeggen, maar de kampioen uit Jannie Romme... Master in en jong. Nichols is zelf oud-wielrenner, heeft een uitgesproken mening over doping... en pleit al geruimte tijd voor het reguleren van EPO. Met de arts wordt zelf, maar hij wordt zelf ook in verband gebracht met een aantal affaires. Bijvoorbeeld de dopingzaak rond atleet Simon Vroemen... die zichzelf bij de EK in 2006 een infuus toediende. Verslaggeveruild Kloosterboer die zocht Nichols op om terug te kijken... op het dopingjaar 2012. En volgens de medicus is het geen wonder dat Lance Armstrong nooit werd betrapt. Want dopingcontroles zijn nog steeds te ontwijken. Bijvoorbeeld uh, fysiologisch zout, uh, dat is gewoon water uh, in, in je aders spuiten. Dat was uh, Minrin, een anti bedplasmiddel uh, in je neus uh, spuiten. He, want dan hou je op met, het, uh, met de productie van urine. Dus uh, dan gaat je dan gaat je uh, gaat omlaag. En dan uh, ben je voor de, de, voor de wedstrijdcontrole ben je weer goed. Dat werkt op korte termijn? Dat werkt op korte termijn. En? Dus ook als je weet, uh, over, een kom, over een uur komt de dopingcontrole, dan werkt nee, dat? Nee dat, nee, nee. dat was, nee, dat was wel een beetje... De, het circuit ging dan. En dan uh, zei hij, morgen vroeg hebben we controle. Oké, okay, jongens, dan, uh, dan gaan we nu uh, minder inspuiten En we gaan drie uh, liter suderans uh, drinken. En die komt er niet uit. Maar dat wordt als verdunning gebruikt van je bloed. Dat was de meest gebruikte methode. En dan had je nog de, de, de echte... De echte de noodgreep. En dat was dan dat fysiologisch zout. Wat dan. Uh, je had een uur hè, voordat je moest verschijnen bij de bloedcontrole, smorgens. Dus dan werd er heel gauw werd er, werd er fysiologisch zout ingespoten. En dan, uh, dan waren ze ook goed. Werkt dat nog steeds, die truc? Ja, dat werkt nog steeds. Je moet bijna een halve medicus zijn. Als je, als ja. je wielrenner bent. Ja, ja dat waren, <laughs> waren ze ook. Zou je het toejuichen als, uh, als we hier in het Nederlandse uh, systeem een onder-ede biecht um, konden introduceren? Nee, ik zie daar er meerwaarde ook niet van. Kijk, het is algemeen bekend dat, uh, dat niemand in die tijd schone handen had. En daar kun je dus rustig van uitgaan. Van, de top. van de top. Helemaal niemand? Natuurlijk, ah, ik, uh, ik, ik, ik heb niet iedereen begeleid die in de het top gros. zat. Het, het gros. Ja. Niemand heeft schone handen? Niemand heeft schone handen. En het peloton van nu, als je dat vergelijkt met toen? Ja, dat, ik, ik, ik denk dat het een heel stuk schoner is geworden. Zeker in de, in de, in de Nederlandse zin. De rest daar kan ik niet over oordelen, omdat ik uh, daar niet in zit, zat. En, uh, maar van, ik, ik denk in Nederland dat er nu een, een, een generatie wielrenners zit... die, die, die echt uh, heel, erg, uh, heel erg oppast... Is dat ook de reden waarom ze de afgelopen jaren uh, nauwelijks in de prijzen hebben kunnen rijden? Ja. Dus dan denk ik aan Mollema, g -Sink, uh, dat soort jongens. Ja, dat denk ik aan. Die pakken niet en nee. de buitenlandse collega's wel. Dat is het verschil? Ik heb de aanwijzingen voor dat dat zo is, ja. Welke aanwijzingen? Ja, dat kun, je, dat, kun je, dat kun je zien aan, aan een bepaalde patronen in, in, in, in, in, in tappenkoersen. He, dus dit bijvoorbeeld, om een, toch een naam te noemen, Geesink, die, die heeft altijd moeite met de laatste week van een, van een drieweekse tappenkoers. En dat zijn voor een, voor een kenner zijn dat al, al, al aanwijzingen van dat hij uh, ja, afloopt, noemen we dat. He, dus dat het in, in de, in de katabolische sfeer hangt. Dat hij langzaam minder wordt. Dat hij langzaam en, minder wordt. En dus schoon is. En dus schoon is. Ja, toch wel een opmerkelijk interview uh, met uh, Berend Nikkels... de teamarts uh, bij uh, Sparta Van Toen. Daar gaan we zo even hier een reactie aan tafel uh, uh, aan. Uh, uh, hoe zeg dat? Uh, van krijgen, want uh, heel veel mensen wilden erop reageren. Maar Sven Kramer staat klaar bij uh, Stefan Dalenbouw. Zit klaar op zijn stoeltje met naast hem uh, een bosje tulpen en een flesje drinken. Wat een uh... Prachtig barenkoor rij jij hier weer zeg. Gefeliciteerd. Ja, dus uh, eigenlijk wel een beetje ongelooflijk. Dus uh, als je voor, vorige week tegen mij zei je rijdt 16 dan uh, had ik je misschien wel voor gek verklaard. Maar uh, ja, het zijn uh, zowel Jan als ik rij hier gewoon uh, ja, buiten aardse tijden. Ja, jij had me waarschijnlijk ook voor gek verklaard als ik dat uh, tegen jou had gezegd na de rit van Bob de Jonge. Die deed hier 6.20. Ja, uh, ik vond het Bob niet heel erg overtuigend rijden en... Uh,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 Slechter dan nu? <laughs> Wat zeggen de cijfers? Dankjewel, gefeliciteerd. Goed, uh, Sven Kramer was dat tegen, Sebastien, tegen Sebastian, tegen Steven Dalebout. Uh, even terug naar uh, Berend Nikkels. Dat interview, dat hebben we net uh, gehoord. Uh, teamarts, die opvallend goed weet hoe je moet maskeren. Dat viel mij gelijk op in de eerste Alinea. Luc, jij wil daar graag iets over kwijt? Nou, er valt mij nog iets veel meer op. Uh, uh, geen kwaad worden van Berend Nikkels, want hij is gewoon in feite de dokter Karsten 2.0. Het is in feite dezelfde discussie van de begin jaren negentig van de vorige eeuw. Alleen ging het doen over testosteron toedienen of niet. En nu gaat het over EPO, dan iets ander middel. Maar wat mij opviel vooral was dat hij, als je het, het gehele interview leest... hij heeft over collega Fuentes. Nou is meneer Fuentes iemand die zo'n beetje door iedereen is uitgekotst... in de, in de, in de hele sportwereld. En ja, waar, waar nog heel veel van naar buiten gaat komen hè, de komende maand. De komende maand, dan start uh, het onderzoek naar Operation Puerto. En als je dacht dat wij in Nederland een beerput hadden... dan moet je daar eens gaan ruiken. Want dat is echt, uh, als je daar niet verdiept, dan, dan schrik je echt wezenloos. Dat, is echt een, uh, dat, dat gaat iedere uh, voorstellingsvermogen te buiten. Maar los daarvan, je zegt het viel op dat hij dat collega voor is. Wat, wat wil je daarmee zeggen? nou dat, dat, vind, ik, dat vind ik onmerkelijk. Het is iemand waar, waar hij dus blijkbaar uh, geen afstand uh, van neemt. Op een of andere manier. Misschien beschouwt hij hem nog steeds als een arts. Het, het, het verhaal van Fouentes is ook... hij was de zoon van... Een, zijn vader was miljonair... dus hij hoeft het voor het geld niet te doen... om zich in, met dergelijke ja. duistere praktijken in te laten. Het was, ja, als je dat zo terugleest... het, het lijkt een beetje op hobbyisme. klinkt heel gek, maar... Ja. Dat was dat in jouw tijd, uh, Jochem? Met de, de, heb jij hem wel eens ontmoet? Heb je hem wel eens gesproken? Biedt-Nikkels? Ja. Nou, ik weet dat hij toen bij Spaarselex zat. En dan goed hij elkaar en, uh, zoals en, je normaal met mensen omgaat. Dat is het ook, maar hoe ligt hij in de schaatswereld nu? En ik, ik, ik, ik, weet, ik weet niet of hij nog actief is. Volgens nee, mij maar niet. hoe ligt qua, hij uh, qua persoon? Hoe wordt er over hem gesproken in het schaatswereld? Nee, volgens mij helemaal niet. Nee, dat is volgens mij... Uh, nee, ik heb er nooit, uh, nooit echt raar over gesproken of zo. Nee, is doping überhaupt een item in de schaatswereld? Wordt er over gesproken? Nou, ik, laat ik zo zeggen, ik durf voor niemand meer mijn handen in het vuur te steken... als je gaat kijken naar alle verhalen die je in het wielrennen hoort. Um, ik denk dat dat alleen nog steeds heel weinig gebeurt. En. Ik hoop ook dat dat zo is, want ik zou er enorm kapot van zijn. Hmm. ander aspect is dat ik weet hoe ik zelf mijn sport heb bedreven. Dus het is voor mij wat makkelijker om prestaties in perspectief te zetten. Dus dat scheelt ook. Maar heb jij wel eens gehad dat je dacht... nou, precies zoals hij dat als verslaggever had... Luc om wat hij eerder vertelde, dat jij dacht... van, nou, dit kan gewoon bijna niet wat ik hiermee maak. Nee, nee, in dat opzicht niet. Ik bedoel, ze riepen ook 12, 58, dat gaat nooit meer ingehaald worden. En dat riepen ze 20 jaar geleden ook over artschenk... toen die onder de 15 minuten zat. Dus ik vind het allemaal... Het zijn vaak mensen die een grens doorbreken. En ik, ik, wat dat betreft ben ik ervan bewijzend dan dat dat zo is. En ik, ik, ik geloof het wat dat betreft niet. Hm. Wat zegt het dat iemand als Berend Nikkels nu hier over zo openlijk praat, Ton? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik werd ook volkomen verrast door, en Ik vroeg me ook waarom hij dit deed. En ook sommige opmerkingen die hij maakte. Hij zegt uh, dat als ze wisten dat er een controle zou komen, die renners... Ja, dan uh, grepen ze zelf in... Maar hoe weten ze dat er controle komt? Hij zegt: Ik denk dat het schoner is. Hoe weet hij dat het schoner is? En over uh, Gezink hebben we het net even gehad. Uh, geen prijzen, omdat hij het niet gebruikt. Maar waarom houdt hij dan wel aan de Omerta vast? Want dan heeft hij een groot voordeel als hij namen gaat noemen en dingen gaat zeggen. En nu denk ik: hij is de Vuelta geworden. Slechte prestatie. Maar als hij dat is geworden, zonder doping en de rest wel... dan is het best een redelijke prestatie natuurlijk. Hè? Dus ik blijf alleen maar met vragen zitten. Ik vraag me af of zo'n zo waarheidscommissie ook eens bij Berend Nikkels op de koffie gaat. En mevrouw Zorgdrager, ga een keer praten met deze man. Deze man weet heel veel. Alle ins en outs kent hij. En als je nou een waarheidscommissie wil hebben... dan is dit een hele mooie insteek. Een andere goede insteek zou zijn... om. Uh, dat is een optie natuurlijk, om het verleden te laten rusten... en te kiezen voor, nou, wanneer gaan wij opnieuw onderzoek hebben... we willen vooruit met het wielrennen. Men wil vooruit met het wielrennen. Je zou ook kunnen zeggen, laten we de draad oppikken bij 2008... op het moment dat het biologisch paspoort wordt ingevoerd. Wat is er sindsdien veranderd? Wat zijn sinds die tijd de mogelijkheden om aan de controles uh, eronderuit te komen. En vooral is het waterdicht, het biologisch paspoort. Want ik heb ook al begrepen... Sorry. Ik heb ook al begrepen dat dat dus niet het geval is. Ja, duidelijk. Dat is veel kwalier uh, Heel kort, ik moet het hier stoppen. Ik, uh, ja, de, de uitzending zit er gewoon op. Dat, uh, dat hoor je aan de tune. Even kort, wat ga je doen, Jochem, uh, komend weekend? Ik ga uh, morgen lekker uh, even naar Vlieland toe... en dan ga ik een mountainbikeje mee voorbereiden... op mijn marathonwedstrijdje en uh, de auto nieuw vieren vooral. Ja, dat zo. Luc, wat ga jij doen? Ik heb morgen blijven? avonddienst. Ik ga de laatste hand leggen... aan een uh, leuke special die we gemaakt hebben. Die ik gemaakt heb in Londen met uh, Hans Verzetten en Epke Zonderland. Dus uh, dan moet je zeggen, koop die krant, mensen. Ja, bij deze is gebeurd. Gelukkig niet welke krant. Nee, je microfoon gaat dicht. Tom? <lacht> ik ga mijn column, column schrijven en ik zou zeggen... lees die column. Ja, van welke krant, Tom. Welke krant? Ja, ik voelde me Mogen we je microfoon dicht? Goed, dan de uitslagen in de Engelse Premier League. Sunderland tegen Tottenham Hotspur 1-2. Aston Villa tegen Wigan Athletic 0-3. Manchester United tegen West Bromwich. Albion werd 2-0. Mag u raden wie het tweede doelpunt heeft gemaakt van Manchester? Goed geraden, inderdaad, Robin van Persie. Reading tegen West Ham United 1-0. Stoke City tegen Southampton werd 3-3. En dan nog zo'n wedstrijd met heel veel doelpunten. Norwich City tegen Manchester City werd 3-4. Fulham tegen Swansea met 1-2. En vanavond om half zeven, over een klein half uurtje... begint Arsenal nog aan de klus tegen Newcastle United. En morgen Everton, Chelsea en Queen's Park Rangers Liverpool. De stand daar, United aan kop met 49. En erachter City met 42. En Tottenham Hotspur derde met 36. Zometeen nog een uurtje langs de lijn, van 7 tot 8. En dan zit hier Ronald Boots. Nog een heel prettig weekend. Dag.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 Want hier vindt u alle informatie rondom uw AOW. Dan hoeft u ook dit jaar niets te missen. SVB voor het leven. Hoi. Oudjaarsavond is dit jaar een dag eerder. Zo, nu doe ik lekker mijn joggingpak aan. 30 december. De oudjaarsconferentie 2012. 30 december. Mijn konijn is dood. Vind ik leuk. Nederland 1. Met de KRO. Kijk dus. Benieuwd naar uw netto AOW-bedrag voor januari? Log in op Mijnsvb.nl. Dit is Radio 1.